Er is onduidelijkheid over het openstellen van de grensovergang tussen Egypte en de Gaza-strook. Palestijnen met een andere nationaliteit hebben volgens Al Jazeera e-mails gekregen... waarin stond dat de grens voor hen zou opengaan. Maar toen ze daar aankwamen, bleken ze toch niet te mogen oversteken. Het zijn volgens de tv-zender Palestijnen met Europese, Canadese, Amerikaanse en Chinese documenten. Vanuit Egypte blijft de grens ook dicht voor hulpgoederen. Langs de snelweg voor de grensovergang staan trucks met hulpgoederen te wachten tot ze Gaza in mogen. Libanon dient een formele klacht in tegen Israël bij de Veiligheidsraad... vanwege de dood van een journalist van persbureau Reuters. De Libanese journalist Issam Abdullah kwam gisteren om... bij beschietingen tussen Hezbollah en Israëlische troepen. Een getuige verklaart dat de journalist is gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt het incident te gaan onderzoeken. Bij de beschietingen in het zuiden van Libanon... raakten ook zes andere journalisten gewond. In het AZC in Ter Apel hebben de afgelopen week tientallen asielzoekers in de wachtruimte geslapen, omdat er te weinig bedden waren. Volgens RTV Noord sliepen de mensen in stoelen of op matrassen op de grond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat de opvang in Ter Apel nog altijd zo goed als vol is. Mensen melden zich laat in de avond of in de nacht en dan is de nachtopvang vaak al vol, zegt het COA. Daarom moest er deze week worden uitgeweken naar de wachtruimte. Het Louvre Museum in Parijs is ontruimd en blijft de rest van de dag gesloten. Volgens Franse media heeft het museum een bommelding ontvangen. Het zou gaan om een geschreven bericht waarin staat dat het museum en de bezoekers gevaar lopen. Op het moment van de ontruiming waren er zo'n 3000 mensen binnen. En het weer, er zijn zonnige perioden, maar vanuit het noordwesten trekken soms ook buien over met kans op onweer en hagel. Het is 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden nog kans op een bui. Morgen nog meer buien en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 and I can't let you go. You are the one who, you are the one who makes me feel so ...bij van deze plaat... Uh, ...kom je meteen weer terug in de jaren tachtig ...met uh, allemaal van dit soort uh, lekkere muziek. Jocelyn Brown was dat... ...en uh, Somebody is je uh, uh, ...ook vaak gedraaid op de Radiopiraten... ...in Amsterdam... Uh, ...waaronder uh, Radio Decibel, Benno. Zo, luister ja. je daar nog naar? dan? Ja, altijd. Vond nee, ik zo gaaf. Dat is uh, oude decibel, hè? Heb je ja, het over? Ja, natuurlijk. Van toen der tijd. Ja. De Piraat. Nou, in dit uur gaan wij het hebben over voetbal, natuurlijk. We hebben nog wat evenementjes. Uh, en we praten met uh, nou, voetbal met uh, Jaap Koper en met uh, Carina Veer. Dan gaan we om half vier praten, natuurlijk over Zandvoort Art. En ik was uh, gisteravond uh, bij Kees voor de Amstel in Heemsteen. Ja, hoe Aard. was het? Hij nou heeft een nieuwe show, Vluchtweg Altijd Vrijhouden. Dat is voor dit seizoen en volgend jaar. En, um, ja, en gisteravond ja, was heel leuk. Uh, het was een beetje chaotisch. Het was vrijdag de dertiende. Uh, en het was een beetje druk. En het was een beetje druk. Dus de Vluchtweg en, uh, werd en, niet altijd vrijgehouden. Jou, ja, dat is in het in Theater de Luivel een heel klein intiem theater... Um, dus is, de mensen zitten wel erg op elkaar hè, gepakt. En uh, dat is een dingetje voor mij na de corona. Dat ik eigenlijk de mensen niet een beetje op een afstand wil houden. Nou, dat is lastig hoor in de luifel. Ja, maar uh, ja, hij kent jou goed. Uh, hij natuurlijk. kent mij goed. Dus uh, was je nog de Sjaak of uh, niet? Uh, nee, ik zat nee? rij 2. Dus oh, okay. uh, de, de, ja, puur toeval. Want ik had kaarten geboekt. En uh, Kees was niet uitverkocht. Het zat wel vol, maar niet uitverkocht. En die, um, dus ik was stom verbaasd dat ik uh, zo, uh, zo vooraan zat. In ieder geval um, na de voorstelling sprak ik met uh, Kees. En daar uh, gaan we straks om uh, rond kwart voor vier gaan we daar, uh, naar luisteren. Een, een kort klein interviewtje. Um, en dan hebben we het er verder over. Ja, en Kees uh, komt natuurlijk uit Zandvoort. Hè? Dus ja, uh, vandaar. Opgegroeid op in Nieuw Noord. En um, dat, daar had hij het ook in zijn voorstelling ook allemaal over. Uh, dus de, de hele tijd uh, bij de krocht uh, gewoond. Oh ja, oké, okay, dat, uh, dat weet ik dan niet. Maar goed, uh, hey, uh, Nieuw-Noord, daar is je opgegroeid, die buurt. Dat is wel dat is hartstikke leuk. Um, nou, uh, dat is het voor dit buurtje. Ja, buurt. nou, oké, okay, okay, ga ik een plaatje draaien? Ja, ga oh, je, goed. en wat heb je al? Ja, hier is uh, over Zandvoort gesproken. Ellen Clark, ook hij, komt uit Zandvoort. Sweet days. Yeah. Since the beginning, you and me got together. Girl, I came to love it so much. Alright. Platen, Sweet days. De single van Ellen Clark, uh, die uh, in Zandvoort ook uh, uh, opgegroeid is. Want uh, ik heb nog bij hem in de straat gewoond, uh, uh, Jaap. Jij? Ja, en, echt waar, bij Ellen. In de, in de oh. bij Ellen. in de straat ook? Bij Ellen in de straat. Gezellig was dat. Ba ja, en draai je nu ook wat nummers van hem of niet? Ja, ik heb net een nummer uh, van hem gedraaid, dan Sweet Ace. Dan, dan, dan is het goed, dan is het goed. Ja, Zeker. Nou, jij staat bij het voetbal, bij Duintjesveld, uh, Edo HFC. Hoe staat ja. dat ervoor? Uh, Slecht nieuws voor uh, alles wat SV Zandvoort is, want ze staan achter mm. 0-1. Ja, uh, er was uh, iets met een blessure aan uh, de kant van de SV Zandvoort en dat was Dirk Stakker, die bleef een beetje uh, liggen. Uh, toen werd dat uh, heel sportief door, uh, door uh, Edo opgelost door de bal weer terug te geven aan de SV Zandvoort, alleen deden ze er iets niet goed mee. En daardoor was het pink. Van der Sluis, want ik heb het wedstrijd voor een hier. Uh, Blink van der Sluis, heet de man. Van de Edo die uh, de eerste kool maakt uh, namens de haalemers. Dus, uh, dus uh, ja, SPS Antwoord staat achter vrienden. Dat zijn geen goede berichten. Nee, nee ja, ja, dat is het ook. En ik, als ik uh, zo kijk naar de wedstrijd, ja, dan heb ik een beetje het idee dat ze een beetje tegen zichzelf aan het uh, spelen zijn. Passen die niet goed aankomen. Het is uh, rommelig. Het is niet uh, dat er een lijn in zit. Uh, veel te veel uh, laat het uh, zo ver uh, komen dat, uh, dat uh, de tegenstander wat meer op de helft van... Uh, van de SV Zandvoort uh, staat te spelen. Terwijl de SV Zandvoort nauwelijks eigenlijk voor het doel is gekomen. Hoewel, ik moet zeggen dat ze hier en daar toch wel wat kansen hebben gehad hoor. Drie stuks. Alleen ja, uh, ze gingen er niet in. Er was zelfs ook nog een kans uh, dat uh, een van de spelers van de SV Zandvoort, Jelle de Haan, die kreeg een bal aangespeeld van uh, Nigel Berg. En uh, die zette hem eigenlijk heel mooi voor. Maar... Er stond niemand om het helemaal af te ronden. Ja, En als je dan ook die kansen er niet in schiet, dan is een voetbalwet meteen geschreven. Als je niet valt aan de ene kant, dan valt je aan de andere kant. En dat is dus nu gebeurd. Uh, met zo'n, nou, laten we zeggen, nog een minuut of acht, negen te spelen in deze eerste helft. Is dat uh, de stand van zaken, heren? Nou, dankjewel uh, Jaap weer. En uh, ja, eigenlijk zijn we er niet blij mee natuurlijk. Maar uh, zometeen weer uh, de tweede helft. En dan komen we bij je terug uh, voor uh, meer nieuws. En dan hopen we ook uh, goed nieuws. Dus vanuit Duintjesveld. Op dit moment daar 0-1. HFC staat, of Edo HFC staat dus voor op dit moment. Nog even terug naar de zomer met de Summer Breeze. Let me know everything's alright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 Gisteren hadden we niet echt een uh, summer breeze, hè? maar uh, ja, het waaide lekker. Ja. En dat betekent uh, dat het ook uh, goed nieuws was voor het uh, NK Big Air, want uh, dat kon doorgaan gisteren, Benno. Zeker, zeker. En daarvoor hebben we aan de telefoon Marijn Ploeg. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het was je dagje wel uh, gisteren, denk ik, hè? daar op, op het strand. Uh. Absoluut. Ja, wat hadden een hele dag wind, regenbijen. En uh, prachtige golven, dus echt Nederlandse uh, stormweer en ideaal dus voor het Nederlandse kampioenschap kitesurfen. Ja, en wie heeft er uiteindelijk gewonnen? Bij de dames heeft Elsien zelfs graag gewonnen, uh, die voor uh, het eerst Nederlands kampioen. En bij de mannen Koan van Dijk. Oh ja, en waar komen ze vandaan? Elsien die komt uit Friesland, uit het noorden. Oké. Okay. Uh, die kaait dicht bij Workem. En Koan van Dijk komt uh, uit uh, West-Friesland, dus uh, ook wat noordelijker. Uh, en beide zijn ze ook bekend op internationale podia, maar gisteren stonden ze hier in Zandvoort uh, keihard hun best te doen en stonden ze aan het eind van de dag boven op het podium. Zo, geweldig, geweldig. En uh, jullie volgden zo'n 3000 mensen. Denk je dat die ook geweest zijn, ondanks uh, de, de buien? We hadden denk ik gedurende de hele dag uh, tussen de acht, 800 en 1000 mensen totaal bestrand. En uiteindelijk hadden we live 20.000 mensen die op de livestream keken. Zo. Dus er was veel aandacht wel voor. Ja, ja, ja. Ja, wij Rob en ik hebben ook even gekeken. Het zag er heel professioneel uit. Met keurige camera-wisselingen. In, in de zin van, dan zag je de, de presentatoren. Want wie waren dat ook alweer? We hadden Mark Tuijtert in de commentatorboot... Uh, Gaatskampioen. En Geel Vlucht. Geel Vlucht uh, is normaal op het water met de wedstrijden. Maar die is geblesseerd Had een ritblessure. Oh. Dat is een van de beste Nederlandse kiters. Ja. Dus die hadden we gevraagd om ook commentaar te leveren. Want die weet natuurlijk als geen ander uh, om de trucjes die de beste riders uitvoeren te beschrijven. Ja. Dus die zat daar samen in de, in de commentatorboost om, uh, om te beschrijven wat er eigenlijk allemaal gebeurt op het water. Ja. En Marijn, jij bent een van de organisatoren, hè, als ik het goed heb onthouden. Klopt, ja. En, en uh, hoe zag jouw dag eruit? Nou, ik ben eigenlijk uh, de hele dag heen en weer wezen rennen om uh, vuurtjes te blussen. <laughs> uh, het gaat natuurlijk... Uh, soms gaan er natuurlijk ook nog wat dingen mis, dus... Uh... We waren uh, druk bezig met uh, alles gestroomlijnd krijgen, maar uh, alles uh, liep uiteindelijk heel goed. De livestream was inderdaad uh, uitstekend, daar ging niks mis. En uh, ja, uiteindelijk was het een topdag. Ja, ja, ja, ja. ja. Goh, wat, wat leuk allemaal. Um, ja, want het was natuurlijk spannend uh, Marijn, want je zat natuurlijk in een windraam hè, ook. Uh, zaten jullie te wachten tot het opgeschikt weer? Ja. Absoluut, ja, dus we hadden de hele maand september en oktober. En we hebben nu uh, mid-oktober kwam er een zuidwestenwind binnen. Uh, dus het was ook nog lekker warm, 20 graden. Ja. En vandaag is de wind alweer naar het noorden gedraaid. Dus als je buiten bent, dan voel je ook echt wel de koudere wind. Dus uh, we hadden gisteren nog erg aangenaam weer ook voor mensen om buiten te staan. Ondanks de regen was het nog uh, lekker warm. Uh, eigenlijk dus een ideale dag voor ons om het NK te kunnen hosten. Ja, nu uh, wordt er uh, voor uh, vanavond code geel uh, voorspeld uh, aan wind. Uh, is, is dat aantrekkelijk voor jullie als kind Dat het ja, uh, tussen de 75 en 90 km per uur... Ja, nou ja, hoe harder hoe beter. Uh, het is vandaag dus wel wind uit het uh, noordwesten. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk als je springt richting de kant waait. Wat het iets minder uh, ideaal maakt. Uh, want dan heb je ook eerder de kans dat je op de kant kan belanden als er iets misgaat. Ja. Um, dus daarom hebben we ook echt gekozen om gisteren de wedstrijd te doen. Want dan is het zuidwestenwind en dan waai je vanuit Zandvoort technisch gezien richting Bloemendaal. Dus blijf je in het water en blijf je veilig. Ja. Maar we gaan zo meteen met het hele team, we zijn nog de laatste dingen aan het afhandelen en de media op uh, foto's aan, uh, aan het opsturen. En dan gaan we zo met, met z'n allen nog even het water op. Ja, ja, ook. Je gaat nog even lekker uh, natuurlijk ook nog een beetje uh, uh, kaiten natuurlijk. Precies. Dat ja. we zelf ook nog wel even doen. Even alles afreageren. Nog even over die temperatuur, uh, Marijn, want dat uh, intrigeert mij wel. Gisteren was het nog lekker warm. Um, de komende week wordt het een, aanzienlijk uh, kouder. Ja. In hoeverre heeft dat... Uh, maar goed, het, het water is natuurlijk nog niet kouder. Maar die temperatuur, ja, je, je, je wordt natuurlijk... Uh, er is wel wind. En dan uh, koelt een kitesurfer eigenlijk snel af? Ja, nou ja, de wind is eigenlijk waar je voornamelijk van afkoelt met kitesurfer. Omdat je in vergelijking met een surfer... sta je op een plank en ligt je niet in het water. Dus de wind is vooral op je rug... Uh, en wij hebben ook speciale wetsuits die dus ook extra uh, windbescherming hebben. Okay. Waardoor je dus ook nog warmer blijft. Maar gisteren zag ik nog mensen met een 4 mm wetsuit. En zometeen gaan wij wel met een 6 mm wetsuit, omdat het dan extra warm is. Oké, okay, okay. dus dat is wel een puntje van aandacht, uh, begrijp ik hieruit. Ja, absoluut. Uh, nu is het wel ook zo dat koudere wind is vaak iets, iets voller is. Dus uh, voor de kite die in de lucht vliegt is dat iets fijner. Um, maar uh, het is wel iets kouder op het water, ja. Ja, ja, ja. God, wat een technische sport is dat eigenlijk. Het is, uh, ja. Ja, het is wel heel bijzonder. Okay. Uh, hoe hoog zijn de sprongen geweest uh, gisteren? Nou, we hebben um, aan het begin van de mannen ging er uh, één iemand de lucht in. Dat was oud, oud Nederlands kampioen Jan Zoon. Nooit meer teruggezien. En de truc, die was op 25 meter hoogte. 25? Oké, okay, dat is wel heel netjes. Dat is wel ja. Heel netjes. Ja, ja, ja. ja, dat was de hoogste sprong van de dag ook. Goed, geweldig. Oké, okay, uh, en, en hoe ziet het er volgend jaar uit? Uh, gaan jullie hiermee door? Absoluut, ja. Volgend jaar gaan we weer uh, door. Het zal ook in dezelfde tijdsperiode zijn, aangezien we in de herfst vaak goede wind hebben. Ja. En dan uh, ja, maken we het nog groter dan dit jaar. We hebben een hoop sponsoren, zoals Young Capital en First Energy Gum, die ons uh, dit jaar hebben gesupport. Ja. En uh, die zijn uh, ook erg enthousiast om het door te pakken. Dus uh, volgend jaar zijn we er zeker weer bij. Oké. Okay. jullie werken nou uh, samen met uh, de watersportvereniging Zandvoort, uh, toch Marijn? Dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Wat leuk. Uh, goed Marijn, nou, we wensen jullie dan uh, een, nou, uh, nog wel even lekker kuiten natuurlijk. Even alle spanningen van je afsurfen. En dan uh, uh, uh, spreken we je volgend jaar weer bij Leven en Welzijn. Ja, absoluut, tot volgend jaar. Goed zo, gezellig. Dankjewel. Wat was een mooi spektakel uh, gisteren op het uh, strand. ja, op, uh, op zee natuurlijk. Met het uh, NK kitesurfen. En uh, we spraken Marijn uh, zojuist uh, over dat uh, prachtige evenement... Ja, hoge sprongen gisteren daar uh, voor de kust van Zandvoort. Lekker hoor, on the beach. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. Summer wind, there's a certain melody takes me back to the place. Ondanks de regen en wind van gisteren, druk op het strand. Wel bij de watersportvereniging bij het NK Kitesurven. We spraken daar zojuist over met Marijn, de organisator van het mooie evenement hier op het strand. Of in de zee eigenlijk van Zandvoort en in de Noordzee. Lekker gaat u weer starten, Benno. Oh, dat, moet niets. Nee, dat moet helemaal niet. Nee, dat moet een andere plaat worden. Want oh. we gaan zo dadelijk naar Carina. Ja. Want zij is bij Zandvoort Art aanwezig. En we spreken haar hoe het daar op dit moment gaat. Elke dag, dit weekend, tussen 12 en 5 uur. Kunst, kunst en nog eens kunst. Hier in dit kunstdorp. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Misschien zijn ze al onderweg. Dus haast je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 René de Pop, je hoorde in het donker van Cadans. Nou, Carina, jij zit uh, niet in het donker waarschijnlijk, hè? Want jij zit uh, bij heel veel mooie kunst. Nou, zeker weten. Ik zit zeker niet in het donker. Nee. Nee, ik uh, sta hier in het LDC. En daar is het echt heel gezellig druk. Ja, we hoorden het al. En uh, ja, dat is uh, bij de Blauwe Trim, uh, toch? Ja, bij de Blauwe Trim en bij Rabbel Café. Die doet ook goede zaken... Uh, New Wave is nu aan het spelen met een uh, heel leuk blues uh, orkestje van jongeren. Echt allemaal leerlingen ook van New Wave. Dus echt heel erg leuk. Nou, klinkt heel gezellig. Zeg, Gerina. Maar, maar jij doet zelf ook mee hè, met kunst? Ik doe zelf ook mee. Wat ja. leuk zeg. Ja, laat ik nou ook eens meedoen. Oh ja? Dat... Ja, eerste jaar heb ik meegedaan. Ja. Toen uh, hing ik in uh, de bloemenwinkel, verder, omdat ik bloemenschilderij maakte. Oké. Okay. En... Uh, nou ja, en nu dacht ik, hoe leuk is het? Ik uh, wil toch bij de kunstenaars zijn in het LWC. Ja. Dus ik, uh, ik dacht, dan ga ik hier ook gewoon mijn kunst ophangen. En ik neem wel het allerlaatste plaatje die nog over is. Het maakt mij allemaal niks uit. Maar ik heb nu eigenlijk best wel een hele mooie plek. <laughs> wat leuk. Ja. Maar ik heb de kunstenaars eerst laten kiezen. Oké, dus oké. Okay, uh, okay. nee. En uh, wat ik me eigenlijk nu ineens afvraag... Uh, de, de, hangt er door heel Zandvoort overal ja. kunst... Uh, ...is het eigenlijk ook allemaal te koop? Ja, ja het is allemaal te koop. Okay. Dus hier in de LDC kun je alles kopen... En uh, sommige hebben prijskaartjes erbij hangen. sommige ja. hebben geen prijskaartjes. Okay. En dan zit het verborgen ergens. Oh. En, uh, ja, maar alle kunst is wel echt uh, te koop. Ja, ja, ja. En sommige kunstenaars hopen natuurlijk... Van door middel van het zien van de kunst. Zoals hier uh, Jan van der Bos, Die heeft prachtige beelden. Ja. Die staan ook echt heel mooi in de speelzaal tegen het licht in. Ja, oh. ik kan me voorstellen dat iemand een beeld nu koopt. Of hem een, uh, een opdracht gaat geven. Oh ja, dat Want kan dat je natuurlijk ook. Ook nog wat kan, ja, dat je, ja. of dat je de fotografie zo mooi vindt dat je denkt van, uh, kun jij mij een keer uh, portretteren? Ja, dus Want, uh, de Art is dus eigenlijk ook een visitekaartje voor de van de kunstenaars. Nou, zeker. Overal liggen ook wel kaartjes van de kunstenaars en uh, uitleg over uh, in ieder geval wat informatie. Dus uh, ja, het is echt. Ik denk uh, ik kan nu al zeggen. We zijn nog niet eens bij vijf uur. Nee. We zijn nog niet eens op zondagmiddag aan het eind. Maar ik kan wel zeggen dat het echt wel een succes is. Ja, ja. Waarom heeft de Rotary Zandvoort dit eigenlijk georganiseerd? Nou, wij houden van uh, verbinding met het dorp. Uh, we willen ons altijd inzetten voor, uh, voor onze omgeving, onze buurten. Uh, kunst, uh, dat, uh, dat dragen wij een warm hart toe. Uh, we willen Zandvoort ook op een andere manier... Uh, uh, in het licht zetten. Hm. Uh, niet alleen Formule 1, maar uh, ook uh, dat, dat hier gewoon verschrikkelijk veel talent is. Ja, er, is, er, er, zijn, er zijn veel kunstenaars in Zandvoort, hè? Heel veel, heel veel. En nu hebben we natuurlijk 61 kunstenaars. En we hebben dan natuurlijk een heleboel nu ook van buiten Zandvoort. Ja. Maar uh, ja, ik, weet, ik ben ook beheerder van uh, pakje je Kunst samen met Carina Tan. En uh, zelfs bij het pakje kunst, uh, in de vorige editie rond uh, november, december, nou, had ik echt in een mum van tijd, had ik ontzettend veel kunstenaars uh, kunnen benaderen in Zandvoort die echt prachtig werk maken. Mm. En zo verschillend ook allemaal. Dus uh, ja, wij kunnen eigenlijk wel, zoals de burgemeester gisteravond ook zei, uh, op het feest, het openingsfeest, dat hij echt, uh, ja, je kan wel echt trots zijn hoeveel hoeveel talent er in dit dorp is. Ja, dus het is uh, niet alleen maar... Uh, kust aan, uh, dorp aan de kust... maar eigenlijk uh, ook een dorp... Uh... Een kunstdorp. Ja. Kunstdorp, ja precies. Ja. Nou, het stond vorig jaar ook als kop in het Haams Dagblad... Zandvoort Kunstdorp. Ja, ja ja, ja. En, uh, ja, ja. En daar zijn we natuurlijk wel heel trots op... dat we Zandvoort op deze manier ook op de kaart kunnen zetten. Zeker, zeker, zeker. En uh, het is nu echt al uh, weer... Uh, groter geworden dan de afgelopen twee jaar... We hebben ook enorm de media opgezocht. Mm. Uh, we stonden zelfs in de kunstkrant. Nou, dat is een... Uh, dat is een, uh, een, een... Dat is een krant die echt een hele grote oplage heeft. Ja. Maar... Uh, en de elegance. Wat natuurlijk ook een heel bijzonder tijdschrift is. Een luxe tijdschrift. Ja. Daar uh, zijn we ook in opgenomen. Dus eigenlijk... Zo kan ik nog wel doorgaan. Maar ja, het ja, is dus best wel in heel veel kranten terechtgekomen met veel, uh, veel oplagen. En gelukkig dat er dan een treinrein naar Zandvoort. Want dat maakt het allemaal iets eenvoudiger voor de bezoekers. Oh, um, wat hebben jullie, zeg maar, een eindplaatje in gedachten? van hoe het, uh, Dat je een nou, houdt tot zover. ver. Uh, of, of het kan nog groter, het kan nog mooier. Kan het, uh, nou, ik vind het nu al echt heel mooi. Moet ik echt zeggen. Ik denk dat uh, de werkgroep Zandvoort uh, Art daar helemaal mee eens is. Maar tuurlijk, je kan altijd nog meer. Uh, ik, weet, ik heb nu al net gehoord van uh, een kunstenaar die zei... Oh, maar had ik dit geweten, dan uh, uh, had ik ook mee willen doen. Nou, volgend jaar dan. Weet je, dus uh, dit zorgt natuurlijk ook weer voor mond-op-mond -mond reclame. Ja. En uh, ja, aanmelden. At is nu een, uh, een e-mailadres die gebruikt kan worden om je aan te melden. En dan, uh, meestal willen we nu dat je gewoon een, met een locatie zelf komt als kunstenaar. Maar heb je geen locatie, dan willen wij zeker helpen. En ook volgend jaar. Dus zandvoortart zou wel eens een landelijke kunstevenement kunnen gaan worden. Nou, we hebben iemand uit Rotterdam. We hebben iemand uit Kastrikum. We hebben hier nu hier iemand uit Alkmaar. Iemand uit Geulen aan de Maag. Uh, nou, en zo kan ik nog wel doorgaan. Dus hartstikke goed. Iemand uit Amsterdam. Uh, en ja, zij gaan natuurlijk ook hun verhaal vertellen. En ik ja. heb nu al net gehoord van Floortje Bol. Die zegt, wat is het hier een fijne sfeer? En wat krijg ik veel positieve reacties... Ik wil volgend jaar wel weer meedoen. Ja. Kijk, en als zij ook weer kunstenaars kent... Ja. dan uh, gaat het natuurlijk... Uh, ja, bereidt zich gewoon wat uit. Leven. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, jullie willen in ieder geval een prachtige website. Uh, Zandvoortart.nl Daar kunnen de mensen ja. alles op terugvinden. Ja, uh, van, de route, ja, okay. het contact... de kunstenaars en uh, overigens nieuws. Dus, uh, nou, helemaal, helemaal top. Uh, Carina, ja. we komen kwart voor vijf bij je terug... om uh, deze dag met jou uh, af te sluiten. Ja, want er zit, zit deze dag... Rob, ook voor jullie en, ja. um, en nog even succes daar nou dankjewel dankjewel okay. voor de tijd goed zo graag gedaan hey. tot straks daar heel veel plezier uh, carina daar ja. en tot zometeen dan spreken we er weer hè, zo uh, rond uh, kwart voor vijf tien voor vijf I see a and I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. Go!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 Deze zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Je de Rolling Stones in uh, Painted Black. Ja, wat blijft het een, een geweldige single. En hij uh, was aan het schilderen. Misschien wat voor uh, Zandvoort Art ook. Uh, van, de, van Mick Jagger een schilderij. Hè? Dan wordt het alleen een zwart schilderij. Uh, ja, ja, ja, dat schiet ja, ja. dan ook niet echt op uh, eigenlijk. Een zwart vlak. Maar goed, ja, nu we het toch over de Stans hebben, er komt een nieuw album aan van de Stans. Ja, Hackney Diamonds. En op uh, 21 oktober aanstaande wordt uh, dat album uh, gelanceerd. En op 22 oktober, hier bij ZFM Zandvoort, hebben wij een speciale uitzending. Uh, zondagmiddag tussen 2 en 5. Een speciale uitzending. En die gaat eigenlijk alleen maar over de Stones. En, en dat doe ik samen met Roderick Keur. En Roderick Keur is een superspecialist... als het op Stones-muziek uh, gaat. Uh, sterker nog, uh, Roderick heeft uh, de beste mannen zelfs gesproken. Hij is in opnamestudio's geweest. Wauw. En uh, ja, hij heeft... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld een avond met Mick Jagger is hij op pad geweest. Hij is gereisd met Mick Taylor. Ronnie Wood, daar is hij met een of andere club. Charlie Watts... Uh uh, nou, enzovoorts, uh, dat ga ik uitgebreid, ik neem er ook ruim de tijd ja, ja. om daar uh, met hem erover te praten. is draaibok... zwaar voorbereid natuurlijk. Uh, ja, ja, het draaiboek is deze week rondgekomen, de muziek is uh, uitgezocht. En um, nou, dat hele album Hackney Diamonds, dat gaan we, al die tracks gaan we in ieder geval draaien. En uh, bij elke track zit wel weer een verhaal, dus daar gaan we het ook over hebben. Um, um, nou ja, het is dus ook 61 jaar Stones. Hè? Dat is, en er is 18 jaar tussen de albums. Dus daar, dat is allemaal nogal wat... Uh, we hebben het over bootleg muziek. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, ja, dan... ja, dus uh, eigenlijk een beetje illegaal, hè? Zeg ja, maar. ja. Het zijn uh, onofficiële opnames. Uh, vaak tegen de wil van de artiest of platenfirma die dan uitgegeven wordt. Uh, we hebben uh, geluidsfragmenten uit de, de opnamestudios van de Stones. Dan hoor je ze met elkaar praten. En dan wordt er ondertussen een beetje gejamd. Het uh, is echt geweldig om te horen. En, nou, ondertussen uh, rollen dan de verhalen in, tijdens de voorbereiding over tafel. En uh, nou, het was voor mij een hele klus om er uh, een beetje lijn in te krijgen. Nou, ik ga hem in de agenda zetten. Ja, zou ik zeker doen. Nou goed, uh, waar ook in ieder geval uh, lijn in zat: dat is uh, de, de voorstelling van Kees van de Amstel. Vlucht weg altijd vrij houden. Daar was ik gisteravond. En na het uh, optreden sprak ik uh, even met Kees. Kees. Vrijdag de 13e en jij, jij geeft de try-out in Heemstede, vlakbij Zandvoort. Uh, het was een uh, bijzonder begin van een voorstelling. <laughs> ja. Kun je wel zeggen, ja. Ja, ja het is geen try-out meer hoor. De, zoals hij nu is, de... Uh... Zo staat hij wel. Ja. Uh, het heet vluchtweg altijd vrijhouden. Het was een hele moeilijke voorstelling om te maken. Omdat hij, hij kwam na corona. Ik had nul tijd om te maken. Ik zeg: ja, ik, ik ga het maar over mijn reizen hebben. Oh, en er is nog iets gebeurd in mijn leven. Nee. En dan begin je met, met, met één minuut. En dan uh, is het nu één uur. Ik zeg: ik heb niks. Heb ik nee. En na een paar try-outs heb je een voorstelling van één uur, drie kwartier die eigenlijk te lang is, dus ja. dat... Uh... En dan komen mensen nog te laat? Ja, sorry, ja. <laughs> dat ik moeten... ja. ja, er kwam een rolstoel binnen, iemand hoestte de hele tijd. Ja. Mijn eigen moeder die uh, kon het niet horen en die kwam naar voren, heeft zich melden. En er ging nog iemand weg en die no is nooit meer terug geweest. Maar hoe, hoe, hoe, uh, hoe haalt het uit je, dat jou, uit jouw concentratie? Nou, kijk, ik weet wat ik wil vertellen. Dus dat, dat, ik, ik kan het elk moment weer oppakken. Die voorstelling zit inmiddels zo in mijn hoofd. Ik heb het gevoel en ik weet wat ik wil vertellen. Dus dat, uh, ja. dat komt, en ik weet waar de grappen zitten. Ik weet dat mensen lachen. Ja, jij kent het verhaal. Dus dat scheelt dat ja. meer dan elk. Het, het enige is, ik wacht aan het begin kwam die mevrouw met een rolstoel, die kwam te laat. En toen, want je begint van je voorstelling, dan wil je alles neerzetten. Dat is belangrijk. Dus toen heb ik even gewacht. Maar voor de rest, als ik onderbroken word, dan. Nou ja, dan uh... Ma maak je niet zoveel. Ja, daar, ik, kom, ik kom uit het stand-up comedy wereldje. En daar ben je gewend dat er een, een boks omvalt. Dat er een dronken gast uh, de deur binnenvalt. Dat de microfoon uitvalt. Dus uh, ja, je bent gewend om te gaan met tegenslag, zou ik bijna zeggen. Ja. <laughs> en daar, daar gaat je voorstelling ook een beetje over, hè? Ja, dat ik niet kan kiezen. En dat ik, uh, dat ik moeilijk omga met tegenslag. En dat, uh, ja. Ja. Dus uh, nee, ik vond het een hele leuke avond. Ik vond het, uh, dus... Hoe is dat ook eigenlijk voor zeg maar, eigen publiek? Veel mensen uit Zandvoort, Heemstede. Ja, en toch valt het wel mee hoor. Het, uh, kijk, er zijn nu een paar mensen uit Zandvoort. Uh, mijn eigen ouders zijn er en nog wat bekende. Maar, uh... Je hebt het ook veel over je ouders. Dus is, is, ja. dat, is dat niet vreemd als ze dan zelf in de zaal zitten? Ja, dat is verschrikkelijk. Want ik, ik wilde alles afzwakken, maar dat kan niet. Nee. nee mijn vorige voorstelling is mijn vader wel eens de, opgestaan. Die heeft wat door de zaal geroepen. Dat is ook wel eens gebeurd. <lacht> ja, goed. Ik ga, ik, weet je, ik ga je goed met ze om. Ze zijn een deel van mijn leven. Ik moet even kijken waar mijn moeder naartoe gaat. Ja, ja. Oh. Dat gaat, dat gaat denk ik wel goed. Ik even moederen, ja. nu, uh... Kees, ik, ik ga afscheid van je nemen, want je hebt het heel druk. Je moet nog heel veel handjes ja. geven. Uh, als en... mensen nog willen, ik kom nog in Hoofddorp okay. en ik kom nog in Haarlem in de Stad Schouwburg. Ja. Ik heb nu, nu geen datum. Het nee. is dus marketing technisch heel slecht dit. Nee, maar dat maakt niet uit. Je hebt een website en, uh, en, en op Facebook ben je, dus ja, dat, dat ja. komt helemaal goed. Ja, en anders kom ik het toelichten in uh, Goedemorgen Zandvoort. Oh, dat is heel vroeg hè, dat is al tien uur. Ja, kom maar in uh, Zandvoort op zaterdag. <laughs> dat is middags. Oh, dat is jouw Programma natuurlijk. Ja, dus ja. ja, ja, ja. ja. oké okay, man. Goed, dankjewel. Jij bedankt man, jij bedankt. Tot zover Kees van Amstel. Wij kennen hem als Kees Stam, want hij was een radiocollega voor ons. Nog even terug naar het programma. Uh, 11 november dan al is Kees te zien in Hoofddorp. En hij had het over Haarlem. Nou, dan moet je nog wel even wachten hoor, want het is namelijk op 2 februari oh, volgend jaar. volgend jaar, oké. Okay. <laughs> maar dat zit wel in ieder geval in Kees hoofd. En uh, wil je hem toch met alle geweld uh, op een korte termijn uh, zien, dan... Uh, dan kan dat natuurlijk. Het is even kijken. Het was uh, gisteren 13 oktober. Vandaag, vanavond staat hij in Harderwijk. En zonder volgende week zaterdag staat hij in Alkmaar. Dus dat is nog niet idioot ver weg. Dus dat is allemaal, uh, allemaal goed te doen. Kees. Kees van Daar staat de play, uh, speellijst. En uh, natuurlijk uh, meer informatie over, over Kees zelf, filmpjes, recensies, enzovoorts enzovoorts. Nou, leuk weer uh, ja. wat van hem gehoord hebben. Zeker, zeker. Altijd uh, Lachen Gier in Brul. Altijd bij goed je. bezig. Ook ja. bij uh, Radio 1 is hij volgens mij ook uh, wel eens uh, te horen. Ja, ja zeker. En uh, ja, zo Timothy, uh, lekker aan de weg. Kees. Precies. Goed bezig. En ga niet op de eerste rij zitten. Nee, uh, u bent gewaarschuwd. U bent gewaarschuwd. en af en toe uh, zijn ouders eventjes uh, die wat. Uh, uh, Wilt zeggen, natuurlijk. Uh, ja, ja, uh, ja. Ja, ja. Nee, ja, hartstikke mooi. Uh, leuk. Het uh, was wel een ervaring, uh, neem ik aan. Hè? Zeker. zeker. Ze ja, en heel bijzonder hoe die dan met inderdaad die tegenslagen omgaat. Van mensen die te laat komen. Um, dan staat er ineens iemand op. Uh, kijk, het is heel raar. Je, je zit zelf op je stoeltje en je kijkt naar Kees. Maar Kees die ziet natuurlijk alles gebeuren... wat er in die, in die, in die zaal aan de hand is. En dus je wordt als, uh, als toeschouwer... word je eigenlijk ook enorm afgeleid... en uit je concentratie gehaald van wat... Uh, ja, want je denkt Kees gaat beginnen. Dus, uh, ja, ja, ja. ja. Maar, uh, en daar zit je op te wachten. En Kees die zit uh, dan van de ene vertwijfeling naar de andere gaat hier. Maar goed, hij heeft, uh, hij heeft zich goed eruit gered. Mooi, Kees. Gisteren dus uh, in de Luifel in Heemstijden. We hem na afloop van zijn show... En zo gaan we weer naar het toe. Naar uh, Jaap, uh, hoe het gaat met voetbal. De tweede helft hè? van uh, SV Sandvoort tegen Edo HFC. Deze plaat draaien we even speciaal voor Carina. Omdat ze bloemen schildert. Denk ik, uh, nou dan kunnen we wel roosters gaan draaien. de klassieke van Heywoods. lekker de disco sound uit de jaren 80, ja. Je de Heywood en Roses, de plaat die Jaap Koper ook wel kent. Maar Jaap, jij staat bij de grootste flipperkast van Duintjesveld op dit moment, heb ik begrepen. Ja, ja alleen de rozen die reiken ze niet uit hoor, maar afloop van deze wedstrijd denk ik. Nee, misschien zes, zes rood hè, krijg je dat. Ja, om even die woordschrap dan even verder voort te zetten in dat, uh, dat hele verhaal. Uh, nou ja, in ieder geval heeft uh, Edo weer een uh, nieuwe speler uh, erin gebracht. Want de nummer 11 van um, Shakur Samson is eruit uh, gehaald. En daar is iemand voor in de plaats gekomen, maar ik heb niet helemaal meegekregen wie, uh, wie ze daar bij Edo hebben neergezet. En bij de SV Zandvoort gaat er nu ook één uh, plaatsvinden, want Gio Codrington... De mensen zullen hem misschien kennen als een van uh, de, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, obers, serveerders van Café Mio. Want daar uh, wil hij nog wel eens opduiken op een uh, door de dag. Ik krijg af en toe wel eens een pakje koffie van hem. Maar uh, die gaat er nu uit en daar is nu een, uh, een, een nieuwe speler voor in de plaats gekomen. En dat is, als ik het uh, goed heb gekregen, Nuf Bail, Bailani, Naufal Balani, die staat uh, nu in het veld. En die is uh, dus nu er net ingekomen. Uh, SV Zandvoort is niet echt, vind ik, geconcentreerd bezig. Het, uh, het is, daarom zeg ik ook voetbal. Uh, het is een voortdurend geworstel, heb ik wel eens een beetje het idee als ik zo naar het spelbeeld uh, kijk. Van uh, een bal in de ploeg houden, een bal goed overspelen. Het, het is het allemaal net niet vanmiddag. En uh, dat is uh, bij Edo net even een tikje anders. Nou waren ze niet echt uh, gevaarlijk, maar de keren dat ze gevaarlijk waren, waren ze ook gelijk meteen effectief. En daardoor staat het nu 2-0 uh, inmiddels, want ja, er is een strafstop uh, voor de rust nog uh, genomen. En ja, dat, dat is uh, meteen ook de reden waarom SP Zandvoort uh, nou ja, een beetje eigenlijk achter uh, alles aan uh, loopt. Uh, nu hebben ze dan weer het uh, bal in, uh, in de ploeg, maar het uh, gaat allemaal een beetje stroefjes vandaag uh, in, in, de, in de ploeg. En ik weet niet... in hoe ver daar nog, uh, nog iets van, van te maken valt uh, van, uh, vandaag. Want als ik er nu zo naar kijk... ...nou ja, misschien uh, dat het uh, nog uh, gelijk uh, gaat worden... ...maar ik heb meer het idee dat, we, dat de ploeg uh, tegen zichzelf aan het voetballen is... ...dan dat, uh, dat ze een, een beetje een leuk middagje hier op het Duintjesveld... ...op de mat aan het leggen zijn. Dus nou, ze mag geen uh, uh, begonia voetbal aan het uh, no, doen zijn. Nou, je zegt het, uh, hè, maar het is het, is het uh, Bert Jacobs... ...het lijkt wel of inderdaad Bert Jacobs van de hemel is afgedaan. Uh, oh jee. Uh, uh, denk, ik, uh, denk ik dan wel eens. Nou, het is ook hotsknots. Uh, het is inderdaad knots. Alleen uh, het hotsknots, wat uh, Bert Jacobs wel eens uh, zei... ...ja, dat resulteerde nog wel eens in enig resultaat. En dat is hier niet het geval. Maar dat is het eigenlijk. Jongens, ja, nou ja, jammer 0-2 uh, op dit moment dus. Uh, en ik heb uh, vernomen dat uh, gescoord is uh, zo vlak uh, voor, uh, voor Rus. Dus door uh, Dani Klaus van, uh, ja, van uh, ja, Edo. Ja. ja, precies. Die was het. Die heeft uh, de slapschoop uh, weten te benutten. Dus uh, ja, helemaal goed. Nou, ja, wij komen ja, is, uh, straks erbij terug. Uh, Jaap, dankjewel voor ja. dit moment. Oké. Okay. Oké, okay, en hopelijk zometeen uh, betere berichten vanaf Duintjesveld. Sube el mambo. Es una No. Let's it fast mm -hmm. Bij Ben ook kunnen ze allemaal weer op TikTok losgaan bij deze plaats. Oh, dat denk ik wel, ja. Ja, Kiki Rivera hoor je. En uh, El uh, Mambo. Alweer het ene laatste plaatje in dit uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Helaas slechte berichten vanuit Duitsersveld. Hè? 0-2 op dit moment uh, achter. Zometeen uh, in het volgende deel komen uiteraard weer terug bij de wedstrijd bij Jaap Koper. Die daar vandaag verslag van doet. En verder nog veel en veel meer. Graag tot zo na vier uur. Gonna make a move and not a I love